Drie onbekende mannen hebben afgelopen nacht molotov cocktails gegooid tegen de toegangsdeur van de gevangenis Overmazen in Maastricht. Ooggetuigen zagen na de explosies drie mannen bij het terrein weglopen. Personeel van de inrichting wist het vuur bij de voordeur snel te blussen. De Limburgse politie onderzoekt de zaak. Het weer, vanavond lokaal nog wat regen. De wind neemt geleidelijk in kracht af. Minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen zonnige periode en droog. En het wordt 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. Met nu Alternative FM.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 Ja, yeah. en één keer stopt hij. Dat is wel heel erg uh, leuk. De Doors uh, met Light My Fire. Dan ga ik even naar uh, Thomas. Light My Fire. Uh, door Leo Blokhuis wordt hij omschreven als uh, het beste nummer van de Doors. Van de Doors. Van de Doors. Ja, dat is uh, uh, toch wel de, de muziekgoeroe van Nederland. Uh, dat, als ik, uh, ja, ja, dat wordt, uh, dat wordt gezegd. Ja. Um, een goed liedje, zei hij. Uh, nou, da daar valt niet over te twisten. Een goed ja. liedje is het, uh, is het zeker. Ja. Ik ben niet een, uh, een uitermate uh, doorscanner, maar ja. uh, ik, uh, ik denk dat ik hem voor mij dan persoonlijk in de Scala wel schat. Inderdaad, dat is uh, een van de ja, betere nummers, is natuurlijk ook wel. Ja, redelijk het hitje geweest. Ja. Niet dat ze er niet meer hebben gehad, maar ik denk dat hij wel het meest bekend is van, van hun nummers. Ja, uh, in de verzameling van jullie uh, die jullie mee hebben genomen, de Doors zag ik, de Beatles. Uh, we hadden dus net ook iets uh, van, uh, nou wat, wat, wat was het? Uh... Wat zeg je? Jij ja, bedoelt voornamelijk de oude. Hier ja, ligt ja, nog uh, eentje van Dylan. Uh, ja. uh, wat hebben we nog meer? Want, want uh, nou ja, goed, de Beatles zei ik ook al. Uh, het je zijn wilt... toch jaren 60. En jullie zijn van, nou, jaren 90, met alle respect uh, gesproken. Ja, dat, uh, dat klopt. Dat wordt inderdaad ook veel gezegd. Uh, ik denk dat uh, de echte muziekliefhebbers en dan vinden dat wij ons daar uh, onder mogen scharen. Die kijken uh, niet specifiek naar de tijd waarin het uitgebracht is of wat erop. Uh, ...op de commerciële radiostations is. Wij, ja. Uh, ja, we luisteren gewoon naar wat we leuk vinden. Ja. En ik denk dat uh, ja, veel van ons interesses daar samenkomen... ...in toch wel de, de oude de grondleggers als uh, de Beatles... En, uh, ja. ...en de Doors en Dylan die uh, hier uh, toevallig op tafel liggen. Ja. Dus uh, ja, we, het is ook voor ons een uh, grote inspiratiebron. Ik bedoel, voor, wie is, uh, voor welke artiest is, uh, zijn de Beatles niet een, uh, een grote inspiratiebron. Ja, uh, zelfs van uh, Oasis bijvoorbeeld. Hè? Die, die hangen er toch, hingen er toch ook wel wat, uh, wat aan op, bijvoorbeeld. Ja, ik, uh, oh. ja ik, denk, ik denk dat het... Uh, ja, het Stones cijferen, komt en, niet voor? Of? Bij mij persoonlijk, het, het is inderdaad... Uh, ja, de, ik denk dat er een beetje gezegd wordt vaak... Uh, je hebt Stones mensen en Beatles mensen. Dus ja. ik heb het uh, voorbij gekomen. <laughs> dan ben ik een, een Beatles mens. Ja. Uh, Stones doet me, doet me iets minder als, uh, als de Beatles. Over uh, de Beatles gesproken. Uh, zijn jullie, uh, of ben jij ook in het Beatles museum geweest in Liverpool? Nee, ik niet. Nee? Ik weet niet of je hier volgens mij niet meer... Nee. Snaraden ik ben er geweest en uh, misschien een uh, leuk je voor, ja, uh, voor een ik zou ik zou het zeker doen we uh, al, ja want wij zijn al je? bij paul mccartney geweest bij paul mccartney ja in ja, uh, ja uh, die, dus, uh, uh, die speelde hij ook veel uh, ja, beatle beat nummers, beat -nummers hij is ook de enige die het mag spelen hè, uh, denk ik ja, uh, ja, ja, ja, er maar, zijn, ja, ook, er maar, zijn ook bij ja, de rechter, Beatles over. Uh, Rechten zijn natuurlijk een beetje raar verdeeld. Uh, ja, Michael uh, Jackson hebt wat. En uh, ja, Yoko, Yoko Ono. En, maar uh, uh, Yoko, uh, ono en My, uh, Yoko Ono en Paul McCartney schijnen de strijdbijl behoorlijk begraven te hebben. Dus, okay. dus in die zin is er, is er dus helemaal uh, niks uh, meer aan de hand. Uh, maar dat vind ik, toch vind ik het leuk dat het een. Ja, want zelfs de Doors uh, was net. Toen was Jaapie Koper uh, nog maar ja. een paar turen verhoogd. Dus uh, kun je dan gaan uh, van uh, hoe lang dat al geleden dus, dus is. Dus, uh... Ja, ik had altijd een vakantiebandje van. Uh, ja. ja toen ging je naar Frankrijk toen. Dan stond we gewoon de Doors met uh, Diënt en uh, ja, ja. Anderson. zo. Uh, is, is, is, is dat een beetje dan de, dan de muziek van je vader of zo? Uh? Ja. Ja, mijn vader houdt ook echt van Frank Boeien tot De Doors, tot YouTube. Dus ja, hij had gewoon alles op een bandje gezet en dat werd dan een paar keer gedraaid en dan draaide hij hem weer om. Hoe zit het over, want pa heeft dan een muzikale smaak, maar hoe zit het met de smaak van je vader als het gaat om jullie eigen nummers? Ja, hij vindt Is het ook een supporter? Uh, ja, wel. Ja? ja, hij vindt hartstikke mooie nummers. En, ja. uh, hij moest wel even wennen aan de omschakeling, want hij vond echt de frekkels, weet je wel, die energie en punkrock, daar houdt hij wel van. Ook als hij thuis komt, dan stikt hij een sigaartje op en een whisky erbij en dan zet hij de cd van de Ramones op. Ja, de Ramones, ja, ik zat er al aan ik. denken. Dus was iemand die de Ramones wel heel erg hard toe draagt. Daar houdt hij gewoon af en toe wel van als hij dan een zware dag heeft gehad op het werk om even alle frustratie uit Heeft hij geen drumstel toevallig in het in onder staan uh, als hij in een garage nee. staan of wat dan ook. Nee, nee dat is niet echt zijn nee? talent. Nee? Uh, ja, het is meer gewoon lekker uh, passief zitten, daar is hij goed in. <laughs> <laughs> Whisky, wij. Uh, uh, uh, uh, uh. nou, ja, maar uh, uh, gewoon, uh, uh, ik, ik, ik kan me voorstellen dat hij dus wel blij is uh, dat jullie uh, ook uh, iets, iets doen uh, waarvan hij denkt: hé, hey, dat uh, gaat uh, Ja, zeker. Ja. Ja. Hij is uh, ja, hartstikke trots. En ook, uh, ja. Ja, we waren natuurlijk elf toen we begonnen en uh, ja, tot onze uh, ja, 18 eigenlijk toen we, onze rijbewijs pas gekregen heeft hij ons altijd gereden <laughs> overal naartoe. En, ah. uh, ja, ook Thomas vader. Ja. ja, echt, ja dat, jullie ja. zijn echt een vriendenploeg. Uh, ja, uh, ja, precies. Oh. Ja, al heel lang bij elkaar. En, ja. uh, het is, zeg maar, vanaf mijn 11e tot mijn 22e, dus de helft van mijn leven zit ik al ja. met deze gast in de band. Dus ja, maar... uh, je haalde al het aan hè, bij je vader, U-2. Ja. Die jongens zitten ook al heel lang bij elkaar. Hè? Ja, dat, zeker. De, ze, voordat ze al bekend werden. Weet je trouwens ook dat U-2. En dan moet ik het even goed zeggen. De Belkweg uitgedonderd is ooit. Nee, dat is... In 19. Nou, of paradies ook ik, ik wil het nog wel eens door elkaar halen een van de okay. twee in een van die twee zalen zijn ze eruit gekeperd omdat ze te hard speelden oh ja so, yeah. en dat was vlak voordat ze dus uh, doorbraken en uh, toen okay. uh, ja, en, dat veel media aandacht zeker. Ja, ja. Dat was dat was ook zo ze speelden te hard okay. Maar ja, nu, zullen, nu zal denk ik toch uh, de meeste mensen bij paradies het nog wel een moord doen om uh, youtube denk ik nog wel een keer binnen, binnen te te Ja, dat denk ik ook wel uh, oké okay. uh, we hadden echo location Yes. Die staat op jullie CD. Uh, er staan drie. Ja, Echo Location. Er staan drie parts op, drie delen. Ja, klopt. Waarom drie? Ja, het dus is gewoon, het een driela. -like? Ja, het is een drie -like. Het een, theater, een trilogie. Ja, ja, al die nummers gaan in elkaar over en uh, hmm? we spelen ze live ook, uh, spelen ze gewoon achter elkaar. Uh, achter elkaar, we spelen we gelijk door. Hmm. Dus. dus we zouden eigenlijk zo direct uh, gewoon nu straks als we uh, iets gedraaid hebben part 2 moeten gaan spelen. Ja, het zou kunnen, ja. ja dan ja, doen we dat toch. Ik bedoel, dat, uh, dat is vooral instrumentaal, is het wel. Uh, dat, is, dat is een goed, goed idee. Uh, alleen, uh, wat we nu hebben klaarstaan, uh, alleen, uh, nu hebben klaarstaan uh, dan ben ik alweer helemaal... Uh, weer klaar. Oh ja, ik weet het alweer. Uh, want, uh, ja, Ook uh, iets met woedende ja, mannenmuziek. Woedende, woedende mannenmuziek. Dat <laughs> kwam van, da, dat kwam van, uh, van uh, de voorgangers van, uh, van, uh, van dit programma. Uh, Wilco Doebak en ik hebben ooit nog eens een keer samen een programma gehad. Op zaterdagnacht. Of vrijdag op zaterdag. En uh, nou, toen hadden we het over woedende mannenmuziek en Rage Against the Machine dat was woedende mannenmuziek. Nou ja, uh, intussen is Ethereal, uh, heeft Ethereal een enorme vlucht gehad. Je, je kent ze, want ja, ze komen uh, uit, uit de streken. Ik, dus ik heb met die drummer gesproken toen. Met, uh, uh, met Elko, ja. ja, ja, ja Haarlem, die, die stond, die stond, uh, die stond uh, inderdaad ja, buiten. Dus, uh, uh, maar goed, uh, wij hebben ze vorig jaar, dus bijna eigenlijk al uh, in 2009, hebben ze ze in december 2009, deden ze mee in de tweede voorronde. Die wonnen ze. Toen gingen ze dus uh, uh, meedoen uh, in de finale. Die wonnen ze ook. Stonden ze op het podium van Bevrijdingspop. Ja. Toen wisten ze me te vertellen... Ja, We hebben ook een uh, demootje gestuurd naar de grote prijs van Nederland. Nou, oké, okay, oké. Okay, okay. Dus uh, ik, ik ga jullie volgen. Oké, okay, dat hebben we gedaan. Dus we waren, ondertussen zijn ze ook nog geweest. Twee jongens, Björn van de Ploeg en Elko. Die zijn hier ook geweest. We hebben toen ook over muziek uh, zitten praten. Okay. Uh, vervolgens gaan ze dus meedoen. Kwartfinales door... Ik zeg, nou, nou wordt het wel uh, spannend. Ja, maar uh, halve finale is uh, nou uh, Als we de finale halen, nou, dan moeten we wel heel erg goed zijn. Nou ja, ik zeg, als jullie de finale halen, kom ik wel kijken in de Melkweg. Samen met Menno. Ging, uh, zouden we dat doen? Halen ze de finale? Kijk, drie we uh, uh, waren de derde. Ik ging naar huis. Ben nog even feest gaan vieren hier in Zandvoort. En de volgende dag krijg ik een bericht van uh, Menno dat ze hebben gewonnen. Maar ze waren... Ja, het is dus een beetje de Sjaakie in een wondersloven verhaal. Ja, super, ja. Ze waren ook al zo, uh, zo positief bij de Rob Akda. Dat ja. Nadat zij gespeeld hadden kwamen nog ergens die gitarist een beetje dronken tegen mijn hey. toilet Ja, Michiel. Ja, ja. En die zei, "Nou, nee, we winnen toch niet. En ja, wat? Als je wint, dan moet je nou ook nog een keer spelen. Dus oh, die stond... dat doen we wel hoor. Nou ja. het, het podium is opgebouwd met hulp van de vorige band, geloof ik. Ja, ja zoiets. En, en uiteindelijk uh... hebben ze dan toch nog een nummer gespeeld. Ja, ja wel mooi. Uh, drie wedstrijden en uh, drie prijzen. Ja, niet, uh, goed. Uh, goed. Uh, ze zijn, maar ze, het, ik vind het wel stoer uh, dat, uh, dat ze gewoon uh, met, uh, met hun muziek uh, dat toch voor elkaar hebben weten te krijgen. En ja, wat, wat het leuke was... Was dat ze daags nadat ze, dus, uh, of twee dagen nadat ze de grote prijs. Toen werd er dus gevraagd bij Giel Belen in de ochtendshow. Van uh, ja, we hebben de, de winnaars van, uh, he, van de grote prijs van Nederland, uh, Rock Alternative. Bentjes. Moeten we daar wat voor draaien? Was er zo'n Ja, Doe maar, doe maar! Welke track moet ik draaien? Nou, doe maar track 2. Nou, uh, gingen uh, track 2. En aangezien er dus nu een, een of andere luipo ergens uh, in uh, Libië zit uh, die het uh, leuk vindt om om zijn eigen uh, volk te gaan schieten, denken we van het is een echte Tyran. En daar ga ik nu maar ook over: de tyrant van Ethereum, Oh. Nou, we hebben er even gewoon drie achter elkaar uh, zwaar zitten draaien. Uh, we begonnen met, wat begonnen we begonnen ook alweer met, oh ja, yeah, met de Tyrant van uh, Ethereum. Jongen, <laughs> oh, jongen. Kijk, uh, dat is, uh, als je op een gegeven moment zo uh, zit uh, te praten, dan vergeet je ook nog uh, je gasten van koffie uh, te maar, zien. Ik wou net zeggen, dan wil ik we natuurlijk wel Jan bedanken voor de facilitaire diensten hier. Ja, ja. Super, plus, het feit, plus het feit dat ik dan ook. Uh, uh, dankjewel, je wel, dank uh, You're a great audience. Met, uh, de de koffiedames. <laughs> Nee. Nou, daar toch een moedertje voor, of woot woot. Ja, <laughs> uh, nou goed, zo kan het wel weer. Uh, we blijven wel even gewoon uh, uh, er even bij. Uh, goed, uh, met twee nummers daar weer achter van de groep zelf. Echo Location Part 2, A Sound That Falls Apart. Ja. En dan uh, Echo Location Part 3, The Cry. Nou, dat was wel heel duidelijk te uh, horen uh, in dat uh, nummer. Dat was bijna, bijna a cappella, geloof ik. Uh. Ja, ja. Dat was onze, uh, onze kroegbaas in Lekkerkerk. Uh, ja. dus, uh, die hebben we even. Uh, ja, die. Uh, die die heb vroeger ook altijd uh, in een bandje gezongen. Ja. Dus, uh, en die support ons ook, die laat ons altijd uh, optreden bij hem in de kroeg. Ja, want ik zie, ik zie hier trouwens ook nog staan dat de CD Motor Music Studio in Belgium. Ja, Dat is uh, de plek waar jullie dit uh, opgenomen hebben, ja, dit werkje? We hebben het uh, gemixt. Gemixt, ja. ja. Met een uh, producer, los van de Motomusic, Jelle van de Voet. Ja. dit Studios, die, uh, ja, die hebben we eigenlijk ervoor gevraagd. En die heeft ons uh, meegenomen naar uh, die desbetreffende studio in, uh, in België. Daarna zijn we dus een week... Uh, geweest. Een week lang uh, hebben we daar... Uh, tussen de friedkotten en... Tussen de frietkotten, de, de bluffburgers en de, de picknickers uh, <laughs> ja. hebben we daar uh, gezeten. Keert muziek uh, gemaakt. Ja, is, is het uh, over studio uh, in studio's bezig zijn? Mm -hmm. Is dat nou uh, pittig als je met een studio uh, in een studio gaat zitten? Um, ja, is het pittig? Ja? Uh, als je een deadline hebt uh, die je uh, erg nadert... Dan, uh, ja, dan, kan het wat, uh, dan wordt het soms wat lastiger. Ja. Omdat ik, uh, ik ben zelf heel erg overtuigd... tenminste, bij mij uh, persoonlijk... Um, artistieke brein, dat als je dat gaat, uh, gaat pushen, dan, ja. uh, dan valt bij mij zeg maar echt dood. Ja, uh, je bent niet zo'n uh, zo stress, uh, zo'n uh, zo man die uh, graag onder stress ik, werkt. Ik hou niet van uh, regeltjes en statische... Uh, uh, in dat geval doen. kan ik je dan wel een hand geven, want dan ben ik ook niet zo'n uh, happige... Ik denk uh, dat het een beetje artiest eigen is. Ja? Ik denk het wel. Ja, we iedereen geen... spreekt voor zich natuurlijk, maar... Uh, uh, maakt niet uit. Uh, maar een prim, prima donna gedrag, dat heb ik niet gezien bij in ieder geval. Dus... Nee. Uh, dat komt ook, denk ik, dat jullie uit de buurt... Of sterker nog, uit lekker kerk komen in de weilanden. Waar, het, waar volgens mij de nuchterheid... Uh, drie mag gewoon, dan doe je al gek genoeg. Wijze. Ja, dat, ja, dat is zeker. Ja. Ja? Als je uh, daar een beetje de bovenuit steekt, dan... Uh... Je kop boven ja. het maaiveld, ja. Ja. <laughs> ja. Dat is een heel duidelijk uh, verhaal. Dan komen ze met de tractor langs. Ja. Uh, even over, over de, de aspiraties. Want ja, ik bedoel, ik heb een keer een uh, YouTube filmpje gezien, uh, 3FM. Dus daar uh, heb je ook, uh, daar hebben jullie toch ook al uh, ja. het neus aan het venster gedrukt. Meerdere ja. malen aanwezig geweest, inderdaad. Ja? De laatste en... keer uh, Rob Stenders uh, in Decent Proposal in het programma. Huh? Uh, ja, ik weet niet of uh, de luisteraars het, uh, het item kennen bij Rob Stenders in die Proposal. Uh, we moesten vier, vijf dagen. Vier, vier. vier. vier, da ja. vier dagen. Ja. Uh, uh, moesten we daar ja. terugkomen en dan um, ja, in Decent Proposal. Je kreeg een, uh, een redelijke Onredelijke aparte opdracht kregen, zeg maar. En ja. die, die dien je uit te voeren binnen een uurtje tijd, was het geloof ik. Ja, wat, hebben, wat kun je ja. je nog iets herinneren van die, van die uh, Indecent proposals? We hebben een opdracht gehad. Ja. Uh, toen was er door de vulkaanas, vulkaanas ja. was het, uh, zaten er heel veel mensen opgesloten achter de douane op Schiphol. Ja. En dan moesten wij. Um, uh, die moesten wij gaan, uh, ja, gaan toezingen, gaan toespelen eigenlijk. Fly away van die. Die moesten wij gaan entertainen. Oh, fly away. Uh, en is dat ook gelukt? Uh, ja, het is gelukt. Dus, ja. uh... En hebben jullie al die vierde opdrachten goed uitgevoerd? Of was er eentje die, die niet goed uitgevoerd was? Smokkelt. Ja, eentje half Want ja. ja. Wat zeg je Marinda? Uh, de, uh, de, ja. nou, de naam van de vulkaan. De naam van de vulkaan met die aswolk. Toen ja. moesten, we, uh, moesten we vier uh, nielslezers zitten uh, te vinden. Ja. Die hem goed zouden uitspreken. Maar uh, ja, dat ging een beetje lastig. Ze nee. wil, eentje wilde niet opnemen en de ander die... Uh, Volgens ik mij heb ik, heb ik die bewuste uitzending gehoord, ja. En dat was, er waren op een gegeven moment waren er een paar gewoon van die lamzakken die gewoon niet, uh, niets deden. Nee, de RTL-nieuwslezers de de de deden, deden, deden, de, de RTL -nieuwslezers deden de het wel. Nou, maar de, de, nou, er waren hoop. er een paar die dat wel deden. Ja. En er waren er ook van Rick de NMS Nieman, die deden man. Het, de, deed helemaal niks. Ja, Rick Nieman uh, nee. was er één van. Ja, klopt. Dat was hartstikke leuk. Maar, maar Jan de Hoop, die... Uh, zag reinig zeker. Oh, wat was die zag reinig? Die, die had zoiets van, ja, hoe kom je aan mijn nummer? Maar de, nee, ik geloof niet dat jullie van 3FM zijn. Ik boos opgehangen. Dus al wij hadden zoiets van, nou ja, ja, wij kijken geen RTL Nieuws meer als hij er is. Oh. Maar. Uh, ja, de Jan team... de Hoop, als je ja. zit te luisteren. Ja. Uh, dit zijn gewoon zeer integere muzikanten. Ja. Weliswaar heel erg jong, maar dat doet er niks aan af. Maar ze hebben toch alles gedaan om een stukje van hun uh, muziek uh, te laten horen. En dan ben jij zo'n dwarsligger omdat je met je verkeerde been uit bed gestapt. Dat je weer iets niet goed van de autocue hebt waffen. Of misschien dat het filmpje niet goed werd ingestart. En dat je daarom misschien vier jonge mensen, eigenlijk vijf jonge mensen op dat moment, gewoon een kans heeft ontnomen. Misschien het valt die zich wel. tegen. gewoon. Ja, ja, nou ja gewoon, Ik zeg... Het gewoon klaar. Toen moesten en, uh, we uh, van uh, YouTube moesten we een uh, stem smokkelen. Ja, ja dus hebben we hebben een stiekem ja. hem doorheen gemixt en dan <laughs> Ja, oké. Uh, ja, uh, ja oké. Okay. Ja, okay. Nou, is goed. <laughs> ja, ja. Dat ja, maakt niet uit. Uh, uh, dus, dus dat, dat, dat, uh, dat is dan uh, uh, een van de. Die heb ik die bewuste uitzending. Nou, maar Ik heb dat bedankt. nooit, <laughs> nooit, nooit <laughs> verder bij stilgestaan, gestaan, Duncan Heider. Ja. En dan kom je op een gegeven moment, uh, kom je een, een, een, een tijdje verder, dan krijg je nou eerst een uitnodiging op de huis van we willen vriendjes. Met je worden, omdat. Uh, hoe, hoe zijn. Want dat vind ik eigenlijk ook. Dat intrigeert mij ook. Hoe, hoe komen jullie dan in één keer zo bij mij terecht? Zo van, Ik denk dat het toch is gekomen. Dat we hier dan toch wel een keer geweest zijn. En jij, ja, uh, maar ook. Heeft het laatst... ook te maken met. met, met het, uh, dat ik uh, me gepresenteerd had. van het feit dat ik een radioprogramma doe? Dat wil ik van even weten. Nou ja, wij, wij gooien overal wel... lijntjes uit, natuurlijk. Dat. Uh, die, die moet je overal uitgooien ja. moet je kansen, moet je breed uitspreiden ja, ik weet, ja dat, ik, dat ik deden jullie goed in ieder persoonlijk geval, persoonlijk heb ik de, uit, de uitnodiging niet uh, verstuurd, nee. ik heb je bij een van die twee van Soesten ik denk dat het bij Jan vandaan komt van die er nu, uh, nu niet bij is die, ja. Uh, ja, die, uh, ja, had het goed gedaan <laughs> ja, ja, nou, ja, dat is een voltreffer geweest uh, want uh, dat, dat verhaal van de, de Buma-dag, dat uh, klapte er nog eens een keer overheen. Ik sta eerst met die jongens van Revolver te praten, en zie ik ineens twee uh, gasten erbij staan, en, uh, leuk, even mee zitten. Ja, wij zijn Duncan. ik denk, oh jij. Yeah, ik kreeg voor jullie een uitnodiging op de huis, ja, zo zijn we aan elkaar, uh, is het verder gegaan Ja, dat is wel toevallig inderdaad. Ja, nou ja, goed, dus denk ik ook de gaaf om op het juiste moment op de juiste plaats te staan, denk ik. Ah, uh, ja. En je voor mij geldt in. precies hetzelfde, natuurlijk, dus ja, dat was al leuk. Zonder, zonder. Ja, ja. ja. Een interview. <laughs> ja. ja, ja, ja. Dus, dus die media aandacht die hadden jullie meteen al te pakken, ja, natuurlijk. Dat was, uh, ja, want, uh, want dat dat, dat, dat, dat vind ik dan het leuke, hè? Dat je dan op een gegeven moment via een U-bocht. Kijk uit voor, het, uh, voor de, de schilderijen van. Ja, wat zijn de schilderijen van de Kinderkunstlijn? Morgen om 11 maart uh, gaat daar uh, het officiële gedeelte van start. Dus, dat is heel mooi. ja. ja. Nou, Marjan Rebel, een van de grondleggers van de alternatieve radio hier in Zandvoort. Uh, Marinda vindt het een mooi schilderij. Ja. Dus goed naar kijken. Gaan we gaan weer terug even naar, naar waar, het, uh, waar we gebleven waren. We ja, moest even reclame maken. Ja, oké. Okay. Uh, want, want, want, want, want is Jan daar uh, goed bedreven in? In, in? Lijntjes uitleggen links en rechts? Wie, wie, wie ja. van de twee? Ja, Jan... Uh... Beetje in de microfoon praten, hier. Want. Uh... Jan is. Uh, wel meer van het creatieve proces. Want, ja. uh, Ik ben. Uh, ja, een kleine broertje, zeg maar. Ja. van ons twee. Ja. Maar wel. ik kan wel wat uh, makkelijker in woorden eruit komen. En mm. hij is meer. Ja, creatief bezig. En uh, hij kan zich meer, zeg maar, vertalen in de muziek. en ik in woorden. Dus. Oké. Okay. Daarom... Uh, dus jullie vullen elkaar goed aan. Uh, ja, dat precies. Goed. Dus. Uh, uh, de in die zin, proposal hebben jullie dus. Uh, uh, toch gedaan. Ja, ja. Nieuwslezer Jan de Hoop. Uh, die is uh, ter plekke. Uh, <laughs> uh, die, uh, die komt er niet meer doorheen. Want, want ik heb er. deels heb ik het uh, gehoord toen. maar Rob Stennis. Uh, tilde daar toch niet zo zwaar aan. Hè? Want hij zegt ja. Uh, want ik, ik kan me er iets van, uh, van, van terughalen. ja, maar dan, uh, he, dan was er ook weer. Uh, met, met, met, met zagrijnige nieuwslezers. die dan niet mee willen werken en noem maar op. Uh, daar was hij, enige, was hij toch wel coolant in, had ik een beetje de indruk. Ja, dat was hij ja. wel. Uh, maar hij had, zeg maar al eerder had hij met opdracht hij een beetje die mensen in de zeik genomen van, uh, van het yeah. nieuws. Want yeah. hij, had ook, <laughs> hij had ook bench zeg maar, daarachter. Uh, ja. Want dan heb je die glazen wand natuurlijk bij die nieuwslezers. ...had hij ook bench daarachter langs laten lopen en uh, ja. gekke dingen laten doen. Ja. Dus hij zegt van. Ja, je hebt het is ook wel een beetje mijn schuld. Want ik heb ze wel een beetje gepest en zo. Dus ze willen niet zo heel graag meer wat voor mij doen en voor mijn show. Dus. Ja, dus een dus de... hij gunde zeg maar, die punten zo stiekem. van. Ja, ja, ja. ja. Zijn... Uh, dus nou dat is ja, wel fijn. Ik, ik, dat verhaal, dat, dat, dat staat me nog vaag bij. Maar ik kon het even niet uh, plaatsen in ieder geval. Maar dat verhaal met die, uh, met die, met, met die, met die asregen ja. en over die over, die, uh, uh, ja, over, de, uh, over het feit dat hij dat goed uh, uitgesproken moest worden. Ja. Dat staat me nog wel voor de geest. Ja, ik heb nooit wel... geweten dat het ja, die link die kon ik even niet leggen, maar nu komt het ineens, ja, bijna we... dikke jaar komt het in één keer zo eruit dat jullie dat geweest zijn, ja, ja, dat wel. vind ik dan wel heel erg uh, ja, leuk om te horen eerlijk gezegd. Het was natuurlijk een hot topic, uh, toen ja. tijd iedereen had erover, en ja. uh, dus dat was wel uh, leuk. Ja, ja uh, uh, jullie hadden het al over optredens, 26 maart is, uh, is er eentje in uh, Krimpen aan de Lek. Krimpen aan de Lek, yes. ja. Um, nog meer optreiders uh, dan? Of, uh, nee, we hebben niet echt uh, meer staan. Nee? Nee, nee ja. ja. We hebben wat onofficieel staan. Uh, dat, uh, dat moet nog... Uh, volgens mij moet dat nog uh, naar buiten komen. Dus uh, hmm. ik weet niet in hoeverre we dat uh, uit spreken. Okay. Dat, uh, dat is ook pas richting de zomer. Richting dan, de zomer? Uh, dan uh, zijn we van plan ook sowieso weer vol gas te gaan uh, knallen. Ook uh, vanuit ja. eigen initiatief weer wat... Uh, tenminste vanuit eigen initiatief. Zelf willen we weer een... Uh, ja, we willen weer een leuke set gaan maken. Dat ja. zal tegen de zomer weer... Uh, dat gaat... Je uh, kent het is hout, inderdaad. Ja, uh, een wie, wie, barbecue tour. En ik ken wel veel over... Of, of we een huiskamerconcertje geven. Ja. Dat zouden we ook kunnen hoor. Ja, ja, dat komt daar inderdaad op neer. Maar dan... Uh, uh, uh, een beetje het idee is om het in de tuin te doen. zeg maar ja, Nou ja, ik... Er uh, ik, uh, ik, uh, zit, uh, zit, uh, zit er bij mij eentje in uh, mijn vriendenploeg uh, bij Facebook. Die, uh, die dat specifiek doet. Dus... Ik kan wel even kijken of, uh, of die uh, oren daarnaar hebben. Ik zal hem even uh, opmerken, opmerkzaam maken van ja, uh, gaan, ze even, ja, ja, gaan ze even fijn kijken. Dat is het enige wat ik kan doen. Voor de rest uh, laat ik het helemaal aan hem over. Dus, uh, ja. Maar hij is uh, een van de mensen die uh, onder andere dat ook uh, doet. Uh, goed, uh, we hebben eventjes weer uh, fijn uh, over het een en ander geklept. Het wordt weer tijd voor een stuk muziek, uh, lijkt mij. Wat zullen we doen Marcus? Wat zullen we doen? Ze hebben gewoon wat aan mijn gegeven hoor. Ja nou, <laughs> het, uh, dat gegeven paard uh, moeten we dan niet in de bek kijken. Oh ja, de staat. De staat. Ik wou zeggen, want uh, ja. Radio het idee niet. Naar een, nee, ja, ik denk een waterbad of zo heeft het ding oh, gehad. Ja. Lijkt me niet zo verstandig. Maar de staat uit Nijmegen is daar een prima alternatief voor, denk ik. De staat. Zeker. Welke nummer van de staat was het? Uh, ik kijk even naar de backbench hier, uh, het, uh, tegen de ruit aan. Uh, sweatshop. Sweatshop. Nou oké, okay, la maar horen. Hier zijn ze, de staat. I've been working all damn day in the sweat shop. It'll feel like I'm dying, but I won't stop. I I'm that kind of guy. I'm pump it out until the end of time. I've been working on that day in the sweatshop. I've been going. de DJ Bonifacio okay, de la Cruz Rojas. is de radio de rock vive en no We een paar de Queens of the Stone Age. impressionante, verdaderamente. Oké, dat was hem dus helemaal. Queens of the Stone Age... En uh, ja, met oh, dat nummer, dat nummer, hoe heet dat, dat ook alweer, even gauw gauw, want die, mijn geheugen laat minstens. No minst one de, knows. No one knows. Hoe yes. kan ik ook, kan ook zo wel. zijn? Ja, Heeft met de leeftijd te maken. Ik, uh, ik, heb, het, ik, ik heb ze niet allemaal meer op een rijtje staan. De, de dame dat en de heren. Dat had je ook een paar jaar geleden nu, uh, hoor. Ja, dat heb ik uh, al door dat uh, verhaal. Het, het, het, het zit erop, uh, uh, en heren. Ja. ja, het is jammer. Uh, de twee uur liggen er zijn, uh, zijn over. Maar uh, vond je het leuk om eventjes hier om even op de eter te zijn? Ja, zeker ja. Okay, ja? Ja, piep bedankt. Oké, okay. oké. Uh, 26 maart, dames en heren, in Krimpen aan de Lek. Daar speelt uh, deze band. Dus. Uh, Anderhalf uur. hoofdact. Ja, van de, ja en, de hoofd, en de hoofdact van, uh, van, de, van de avond. Dus. Uh, maar ik, uh, ik kan me niet aan de indruk onttrekken. dat er uh, toch nog een aantal luistervriendjes op het internet uh, uh, bezig zijn geweest. die dit ook wel een beetje gehoord hebben. Dus ik zou bijna zeggen: van. Uh, nou, dit, is dus, dit was dus Duncan Aido, Marinda, Thomas, Ivo. en natuurlijk. Jip bedankt En aan de andere kant van de radio ook Jan bedankt Want ja hey. uh, hij, is er, uh, hij was er vandaag niet bij Maar uh, misschien wel in onze gedachten dus, dus wat dat er gaat uh, Is dat niet, uh, niet zo'n ramp En er komt misschien nog wel een keer dat hij er wel bij zou zijn uh, ja Afsluiting Want jullie uh, hebben er toch uh, Het album is gemaakt uh, Let's take this Dat is de laatste ja Prima, mogen we nog tuurlijk. even spammen? Tuurlijk. www.duncaneido.nl Je vindt daar alle informatie, mp3'tjes, uh, doorverwijzing naar Facebook, uh, Twitter, Hives, uh, heel de, de rambam. Dus uh, zoek het even op en uh, neem een kijkje. Oké, okay. dat was, uh, dat was uh, Thomas die dat het <laughs> laatste woord hebt. Wij uh, gaan ermee stoppen. Gaan we dat uh, redden met, uh, met dit uh, tijd uh, erop, Marcus? Of, uh... Ja, dat gaan we redden. Dat gaan we redden. Dus uh, dat is hem. Dus let's take this. Uh, als afsluiting van Duncan Ido. Wat ons betreft graag tot, tot volgende, volgende week. week. Dag. It stops, I wake up slow by the rain that drops I'm silenced and I'm bruised, no drugs are used Do it. <laughs>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 een Grieks militair vliegtuig is in Libië geland om onder andere de drie gevangen Nederlandse militairen op te halen. Dat heeft het Griekse ministerie van Defensie gemeld. Een zoon van de Libische leider Gaddafi zei eerder dat de drie Nederlandse militairen in Libië vanavond nog vrijkomen. Volgens Seva al Islam worden de militairen teruggestuurd, maar de Libiërs houden de Nederlandse legerhelikopter. In Saoedi-Arabië heeft de politie geschoten op een groep demonstranten. Zo'n 200 betogers eisten dat er politieke hervormingen komen. Volgens ooggetuigen raakten een paar mensen gewond. Via internet is opgeroepen om morgen na het vrijdaggebed weer de straat op te gaan. De Saoedische regering maakte afgelopen weekend bekend dat protesten tegen het regime niet meer worden getolereerd. Koningin Beatrix heeft het staatsbezoek aan Qatar vanavond afgesloten met een concert van het Amsterdam-Barokorkest. Het was een cadeau aan de Emir van Qatar als dank voor zijn gastvrijheid. De emir zelf had zich afgemeld voor het concert omdat hij te druk is met de ontwikkelingen in de regio. Zijn vrouw was er wel. Het bezoek aan Qatar was het eerste staatsbezoek van Beatrix aan een land in de golfregio. In een gesprek met de pers uit de Beatrix haar waardering voor de emir van Qatar en voor de sultan van Oman. Koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Maxima brachten eerder deze week een privébezoek aan de sultan van Oman. Het staatsbezoek aan dat land werd afgezet.